Het weer bevolkt, hier en daar een bui en een kleine kans op onweer bij maximaal 23 graden. Vannacht veel regen, maar in de loop van morgen opklaringen en gemiddeld 20 graden. Dit was het NOS-journaal. ABB ah, Verkeersinformatie: een file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmade en Rijndijk, 2 kilometer. Een aanrijding op de A20, hoek van Holland, richting Gouda. En daarom tussen Schiedam-Noord en Spaanse Polder. Twee kilometer file, twee rijstokken zijn dicht. Verderop is de A20 dicht richting Gouda vanwege werkzaamheden. Smart people met smartphones. Opgelet. Hoger opgeleide dating. Nu ook voor de smartphone. M.e-matching.nl. Are you smart enough?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 Met tot uh, half vijf uh, het vervolg van het gesprek uh, met A.L. Snijders... die hier uh, tegenover mij zit in de, in de studio. Um, uh, ik wil het nog met u over de incunabel hebben. Die novelle die opnieuw is uitgebracht. Maar eerst nog eventjes over uh, waar we het net over hadden... voor het journaal van 4 uur. Namelijk de, de columns uh, die u destijds hier in het parool heeft geschreven. Uh, uh, die nu zijn gebundeld uh, onder de titel Voordeel Schutter... Ja. Met een prachtig voorwoord van Tommy Wiering gaat erbij. Oh, ja. uh, en, en het leuke er is, want u, u, u zei al in het vorige half uur dat u uh, dat, dat schrijven van brieven, dat u een pathologisch uh, brievenschrijver bent ja. sinds uw veertiende. Ja. Uh, de brieven die u aan uw uh, uh, redacteur heeft geschreven bij het ja. Parool destijds, die zijn daarbij gebundeld. Ja. Wa waarom is dat eigenlijk gedaan? Ja, dat is. Uh, uh, <tie> Dat is, kan ik niet zo makkelijk beantwoorden. Maar als ik dat stukje klaar had, dan had ik een enorme. Nou, het, het had, om te beginnen was het in de tijd dat, ik, dat ze er opgestuurd. Ik tikte hem op een typmachine. Ik deed hem op de uh, bus. In, echt in de briefbus? Ja. ja. Naar Amsterdam, hè? Ja. Gewoon. En. Uh, en dan had ik heel erg behoefte om te, uh, te zeggen... let daarop dat er een spatie is en ik heb een stukje gedicht erin... en dat moet je cursief, uh, cursief, cursief doen, ja, ja. dat soort dingen. Hè. En uh, toen het op gang was, uh, schreef ik wel aan hem... het was Paul Arnoldissen, hij was de baas van dat... Uh, uh, hoe heet het ook weer, maar het was een bijlage bij het parool. zo geloof ja. ik. En, uh, en dan vroeg ik hem allemaal... En dan, prees ik hem ook heel erg. Ik ben een enorme pleaser. Ik wil absoluut met niemand ruzie hebben. Nee. He? Eh, een van mijn gedichten is van Bertolt Brecht, waarin je een opzomming geeft hoe, wat de goede dingen zijn in de dag. En de laatste woorden zijn, vriendelijk zijn. En dat, dat hou ik als, ook als motto. Dus als ik iets goed had gedaan, Paul, dan eh, eh, prees ik hem daar ook om. En als hij iets fout had gedaan, zei ik niks. Maar goed, en zo dij je ze uit... want je merkt wel, zo'n soort uh, oeverloze prater als ik ben... ben ik ook in die brieven minder oeverloos... Hoor, want je krijgt er zo'n lamme hand van. Maar, maar schreef ik die brieven en zo is dat gegaan. Ja, ik... Ik commentarieer ook graag de dingen. En ik vertel er ook vaak in, heb ik nu ook gemerkt bij het teruglezen. wat ik achterwege laat. Ja. En wat ik niet doe hè, en zo. En, nou ja, de mensen die er lezen, dat lezen zijn altijd in twee kampen verdeeld. Mensen die die brieven veel beter vinden dan die stukjes. Wat vindt u en, zelf? Ik, oh ja, ja, u heeft nee, geen mening erover. Ik vind niks. Ik vind niks. Ik vind niks klinkt veel beter dan ik heb geen mening. He? Ik vind niks is veel natuurlijker. Ik vind ook echt dat we veel... Nou, dat is... Dat je veel minder... Want u veel vindt nu bijna iets, hè? Ja, ja, ja. ja, precies, natuurlijk. Maar ik vind dat, ik, dat we veel minder uh, moeten weten. Of in ieder geval oordelen moeten hebben. Ja, want, want weten, dat, dat, dat is niet waar. Want u, u, een van de uh, set cafés die ik... Uh, uh, als voorbereiding voor dit gesprek heb gelezen. Ja. Die gaat er juist over dat hij zich uh, ergert aan het feit dat u iets niet weet. Ja, dat ja. komt regelmatig voor. Ja, dat komt heel veel voor. Zo zie je maar weer. Ja, even kijken, want Het ja. is misschien wel leuk om die eventjes... Ja, hij is zo kort, want oh. dat is het voordeel dat, dat, dat we... Die... die Die van dat weten? Van dat weten. Dat ging dat... over een geschiedenisfeit wat u niet wist. Uh, wat was dat ook weer? Ja. ja, nou heb ja. Ik, ik heb het nu niet, even niet oh. paraat. Ja. Maar dat is... Uh... Nee, dat, uh, dat weet ik niet weer. Nee, dat um, commentariëren, want dat da da da da is leuk uh, om het daar ook even over te hebben. De, de, de Incunabel, is dus een, een uh, novelle die al een aantal jaar geleden is uitgekomen. Ja, ja in 1994, weet ik. Ik, ja. heb, het, ik heb hem gisteravond. Ook als voorbereiding, voor, want ik weet echt heel weinig van wat erin staat. En, maar nu heb ik hem gelezen omdat het te gek zou zijn... Dat, dat ik steeds zou zeggen, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik heb hem uh, uh, gelezen en... Uh, uh, Waarom zeg ik dit nu nou, Over dat weten? ging. Nee, dat? over dat hij over in 94 gezegd Oh getomen. ja, dat hij in 94 is... Maar, uh... maar, maar wat ik wilde zeggen is dat dat, dat commentariëren... Ja. Uh, in de nieuwe uh, uitgave van de Incunabel, ja. uh, uitgegeven door Thomas Rapp... Daar, daar is iets heel leuks. Daar heeft u als het ware het commentaar op het boek, op, op de novelle... Ja. heeft u eraan toegevoegd. Ja, ik niet, maar de uh, mensen, die redacteuren die dat uh, hadden, die hadden die dingen gevonden. Want die zijn niet nu geschreven, hè? Nee, die zijn is... ook toen geschreven. Ja. Want ik schreef toen in een krant, uh, ook heel lang heb ik in allerlei wegenerkranten kranten geschreven, na het parool. En, uh, en dat waren kranten, nou ja, Groningen, Utrecht uh, en ook bij ons in de buurt... Mm -hmm. En toen ik klaar was daarmee, met die uh, incunabel, toen had ik dus ook gewoon elke week nog mijn stuk in de krant. Maar toen was ik er zo vol van. Dat u alleen maar ik... daarover schreef? Ja, het ware. ja. En niet, uh, op een gegeven moment ben ik er maar mee opgehouden toen ik er zes had. Want ik dacht, nu uh, zal niemand zich meer. Want, ja. Bijna niemand had die incunabel gezien. Het, ging dus, het was eigenlijk maar een zelfontlading, was het. Nou, dat kunnen columnisten, doen dat natuurlijk vaak. Maar toen hebben zij nu, 17 jaar later, die dingen weer uh, verzameld. En uh, opgevraagd en zo. En toen uh, hebben ze die erbij gezet. Ja, uitgegeven inderdaad in, in de jaren negentig... En dat ton in die Gelderse kranten, daarachteraan daar, daar in feite. Uh, uh, het, het, het is een unicum eigenlijk in, in, uh, in, uh, in uw werk. Uh, want u bent altijd van, van hele korte dingen. En dan moet, ineens gaat u een wat langer uh, uh, zo'n novelle schrijven. Waarom was dat eigenlijk? Omdat ik de opdracht kreeg van uh, die Gelderse... Oh ja, die ja, Gelderse de... stichting. Hè? Ja, ja, ja, hier de, de, ik heb hem hier bij me. Hè? Dat is de Gelderse... Hoe heet het? Die Gelderse cahiers... Die hadden een, een, een serie waar een heleboel mensen in je schreven: Jeroen Brouwers, Ter Balkt, Thomas Verbocht, Jan Siebelink. Allemaal hadden ze dat gedaan. En toen kwamen ze ook bij mij terecht. En ik heb hem toen, uh, uh, uh, zo'n dingetje geschreven, dat is een hele worsteling geweest. Ja, ja, en daar. Uh, uh, ja. Omdat ik van nature niet iets langs kan schrijven, nee. Nee. Maar, maar als je daarvoor wordt gevraagd, kun je ook zeggen van ik doe het niet. Want het is mijn, mijn stijl niet of mijn, mijn, mijn ding niet, om het zomaar modern uit te drukken. Ja, dat is waar. Maar ten eerste durf ik niet goed nee te zeggen. Ten tweede U wilt ben, ja. ja, ben ik er gevleid door. Ten derde dacht ik, ik moet het eens proberen. Nou, al die dingen. En toen ging ik ermee. En nou ja, en toen is het iets geworden... En ja, ik weet eigenlijk niet wat ik ervan vinden moet. Het is een beetje uh, een beetje chaotisch uh, ding, vind ik. Ja? Het springt van de hak op de tak en het is uh, kronkelend en zo. En dat kun je ook allemaal positief uh, beoordelen. Ja, je kunt over elk boek kun je zeggen dat je het een rot boek vindt. En over hetzelfde boek kun je ook zeggen dat je het een goed boek vindt. En mij gebeurt het nou wel eens dat ik over hetzelfde boek... die twee dingen zeg, begrijp je? dat u toch wel iets vindt in ieder geval. Het, het gaat in ieder geval over... de incunabel is een, is een, een, een vorm van boek. Hè? Waar, waar u... Ja, de incunabel is het eerste... Ge, uh, na de boekdrukkunst hebben ze uh, later, denk ik... gewoon gezegd, uh, laten we die... Boeken die in de eerste 50 jaar gedrukt zijn, zo van de uh, 1450 tot 1500, laten we die nou maar incunabelen noemen. Want cune betekent wieg en in het Hollands is ook heel goed, dit is natuurlijk een Latijns woord, maar in het Hollands heet het een wiegedruk. Aha. En dat betekent gewoon uh, aan het begin de ja. wieg. Ja. Ja. En dat verhaal gaat er eigenlijk over dat een, uh, een jongen uh, met een uh, incunabel uh, op, zijn, uh, op zijn bagagedrager... onder ja. de snelbinders, ja. dat hij uh, dat boek wat ontzettend veel geld waard is... Ja. dat hij dat bijna verliest of verliest, nee, verliest ja. En dat dat bijna onder de tram terechtkomt. Ja. Ja. En die jongen ben ik gewoon, hoor. Ja, dat weet alles ik. wat er in dat boek staat... maar dan ook alles is ja. gewoon uit mijn leven. Ja. Niet dat ik dat... Ja. Maar dus toen ik het herlas, toen dacht ik... Jee, alles heb ik erin gepropt. En dat heb ik ook ergens in die dingen geschreven. Want dat is heel erg volgens critici. Die zeggen altijd over debutanten... altijd hoor je als negatief punt voor de debutant... dat hij er alles heeft ingestopt... En ik dacht, nou, dat ga ik nou eens lekker doen. Dat, die regel, die zogenaamde regel. Ja. Uh, die ga ik uh, schenden. Ja. En dat heb ik gedaan. dus. Want wat doet het er verder toe? Want Niemand weet toch of ik het heb meegemaakt of heb bedacht. Dat is de vrijheid van de schrijver natuurlijk. Ja, niet alleen de vrijheid, maar ja, natuurlijk. Maar ik had dit ook allemaal kunnen bedenken... Hm. Want Alleen in... ik vertel het er nu bij dat ik het zelf ben, die ja. jongen met die incunabel. Ja, want te in het verhaal het in de novelle heet hij David, ja. maar uh, in, in de toelichting die er dus achter staat uh, legt u uit dat u dat zelf bent. Oh, ook. Oh, ja, ja nou, zo zie je maar ja. weer. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. We praten zo verder. We gaan eerst nog even naar een stukje muziek van uh, uh, Leslie Feist, die komt uit Canada. Met de geluidseffecten, dit is ook leuk. Leslie Feist is dat. Uh, my Moon, My Man. En dan rent ze weg. We worden er weg rennen. Het uh, nieuwe album van haar heet uh, Metals. En op 15 oktober dan, uh, staat ze in carré. Nou, als ze dan toch in de buurt is, kan ze nog wel even langskomen bij. Opium ook. Misschien hebben we dat wel kunnen regelen. U luistert naar Opium bij de Afroop Radio 1. Uh, AL Snijders tegenover mij nog steeds. Um, we hadden het over de Incunabel, de novelle, die uh, in de jaren 90 is uitgekomen, nu opnieuw is uitgebracht. Met daarachter de, de columns die u uh, destijds aan, uh, aan het schrijven van de Incunabel heeft, uh, heeft gewijd. Uh, um, Schrijven van grote literatuur. Hè? Dat, dat, dat, zo, zo noemde u toen: van ja, ik ga mij aan een groot literair werk wijden. Want dat was. Oh. Ja, oh. Dat heeft u ook ergens geschreven. En dat maar goed, oh, dat maar is u, dus een u, heel klein boekje geworden. Ja, maar u zei net nog iets, uh, terwijl de muziek bezig was, over uh, een van de personen die hierin groeiden. Ja, de wordt. hoofdpersoon die ik dus zelf speel, die heette David uh, Offenberg. Ja. En uh, ik studeerde uh, Nederlands samen met Offenberg, hij heette geen David, maar had een andere voornaam. En hij later, na de studie hebben we elkaar uit het oog verloren. Maar ik weet ook eigenlijk niet of ik die naam zomaar... gewoon ergens uit mijn geheugen heb opgepikt. Maar later bleek wel dat hij... Uh, hij is nu ook uh, oud en gepensioneerd. Maar hij heeft zijn hele leven op de UB gewerkt. En hij werd de baas van de Rosenthaliana-verzameling. Dat is een verzameling Hebreeuwse incunabelen. En hij is daar een van de grote mensen... in de wereld van de Hebreeuwse uh, incunabelen geworden. En toen hij dus later uh, dit boekje bij de Atheneum-boekhandel zag liggen... En zag het woord incunabel. Voor hem natuurlijk het woord van zijn leven, ja. waar hij de hele dag. Te, toen dacht hij, wat zou dat nou zijn? En Snijders, daar had hij ook nog nooit van gehoord. En toen sloeg hij het op en toen zag hij ook nog zijn eigen naam bij de hoofdpersoon. En toen is hij me gaan opsporen en heeft me een brief daarover geschreven. Want uh, destijds uh, heeft u als student heeft u, uh, zelf incunabelen uh, ja, bestudeerd in Haarlem? Ja, samen uh, Hellinga. De beroemde Hellinga had een werkgroep ingesteld waar uh, incunabelen werden onderzocht. En de meeste incunabelen, als ik me nog goed herinner, zitten op twee plaatsen. Namelijk in de Stadsbibliotheek van Haarlem... En in Deventer, van de broeder des gemene levens... daar, daar zitten de twee... in Nederland zijn er natuurlijk heel veel in incunabelen... maar die twee echt die kernen zitten daar. En de kandidaatassistenten die, uh, die hij uitkoos... het waren er een stuk of vijf en ik was er een van... die moesten dan al drie dagen per week of zo... het was een betaald baantje, moesten we ze beschrijven... de, de materiële kant ervan, van wie ze geweest waren... En dat U vond het ding. verschrikkelijk, hè? Ja, was, ja, ik vond het echt... Toen ik uh, daarna moest, uh, in diezelfde periode, uh, stage moest lopen om nog een... Uh, Onderwijsaantekening te houden. Toen vond ik dat zo leuk voor zo'n klas. Eh, op een klein gymnasium in Delft. Dat toen ze me daarna vroegen of ik daar wilde blijven. toen ben ik ook meteen weggegaan daar bij Hellinga. Eh, bij, Hellenga, bij die inc het incunabel gedoe. En eh, nou, dat nam hij me zeer kwalijk. Ja, dat, vond hij, ja, dat vond hij een enorme degradatie. Dat ik bij die. Pukkelige pubers. leuker vond dan in de wetenschap. begrijp je? Ja, ik vond het mooi, want ik kwam in een van de uh, zeer korte verhalen. kom ik ook tegen dat u uh, onderweg naar. of heb ik dat nou in de incunabel gelezen? Nou weet ik het meer. Uh, dat u onderweg naar Haarlem uh, duiven losliet. Ja. Dat deed ik altijd, ja. Want ik woonde op de oude zijs en boven in de top van het huis had ik duiven en ik wedstrijdduiven En in de eh, daar in de neeskio buurt, ja, nee, bij de Dapperstraat daar. Uh, nu hebben ze daar iets van Neeskio op de muren van een nieuw gebouw gezet. Jongens waren we, maar aardige jongens of zoiets. Ja. En in die straat, een van die straten... was ik elke week bij de duivenvereniging met klokken en zo. En die duiven moesten dan getraind worden, die jonge duiven. En dan nam ik altijd een, een, een dingetje duiven mee. En uh, vlakbij Haarlem liet ik die los... En dan ging ik daar onder de grond, want we zaten, die, die kelders waar die incunabelen waren, die zaten op de markt. Je hebt twee van die huisjes, Vleeshal en de Vishal. Ja, en een ja. van die twee beneden, was wel heel mooi met plafuizen. En vooral stonden daar boeken die niet uitgeleend mochten worden. Allemaal uh, censuurboeken, onder andere Mein Kampf van uh, Hitler. En allerlei, en daar zaten wij altijd natuurlijk <lacht> in te lezen. <lacht> uh, ja, ja. ja, en die duiven, ja, die waren voor mij dus... Dit is wel een heel ordinair symbool. Maar, dan, uh, maar, maar ik leef van de... Clichés. Dus als ze dan weer terug naar Amsterdam gingen, dan ging uw ja, vrijheid. Die ja, vrijheid. precies, ja, die vlogen ja. ze terug ja. Ja, en dan vliegen ze, zonder benzine of iets: gewoon <laughs> fladderend. Hè? Ja, mooi. Ja, ja. Um, uh, u, u zei al uh, dat u niet voor de wetenschap hebt gekozen, maar uiteindelijk in het onderwijs terecht ja. bent gekomen, vond, vond u wel leuk? Ja, dat vond ik ontzettend leuk, ja. Vooral die laatste baan die ik heb gehad, twaalf jaar bij de politie. Want wat... wat, wat uh... Nou, omdat ik daar dus Nederlands gaf, maar uh, niet bij het onderwijs hoorde. Uh, dat viel er gewoon bij Binnenlandse Zaken en Justitie. Dus daar wisten er niks van. Het was een soort hobby van iemand die zei dat dat wat gebeuren moest. En, en Nou, dat voelde ik me goed. Ik had nergens iets mee te maken. Nooit inspectie. Ik kon doen wat ik wilde. En dat deed ik dus ook. Het gedicht Ote Ote Boe van op een politieschool voorlezen. Van, van Handel. Handel. Dat ze echt tot razernij eh, kwamen. Vooral als ik daarna zei dat het ook een gesubsidieerde dichter was. <lacht> Want uh, was, was die mensen wel iets te leren? Absoluut, ik, ik, ik, ja, dat prima volk was het. Ik was er heel. Het was de beste baan die ik heb gehad. En ze leerden ook wel degelijk dingen. Want jaren later, en misschien zelfs nog wel eens, word ik opgebeld. Om, en dan heb, discussiëren ze over mij of een bepaald woord met een D of een T moet en zo. Hè, dat soort. Ik heb ze echt dus uh, de, de waarheid geleerd over de taal. Hij loopt is met een T. En loop jij is zonder T. Zie je? Dus niet alleen bij wasmachines, maar ook bij de grammatica... ...zijn er, er sommige waarheid... gebieden waar je echt zwart of wit kunt doen. Ja, ja, ja. En ik probeerde dat te doen. Maar ik vind het zo grappig dat u, dat u op een politieschool terechtkomt... Uh, ...terwijl, uh, ik, ik, ik lees in veel van uw uh, ZKV's ook... ...dat u met gezag eigenlijk niet zoveel heeft... Nou ja, op een, ja, nee, precies, ja. Maar dat hebben zij ook niet. Is dat nee, zo? Nee, agenten zijn natuurlijk... Je weet toch wel wat de discretionaire bevoegdheden zijn? Namelijk dat ze niet gedwongen kunnen worden om, om door die straat te rijden... dat is om ze te beschermen, dat als er iemand is doodgeschoten in die straat... Daarnaast, dat je die agenten niet de schuld kunt geven. Dat is een van de redenen waarom ze discretionaire bevoegdheden hebben. Ze mogen kiezen. En dat past ook heel goed bij ze. Het zijn allemaal hebben ze een anarchistisch trekje, agenten. Ja, dat is waar. Ja. Scotland Yard en die sureté in Frankrijk en zo... is allemaal opgericht door misdadigers. Ja, die hebben ze gekozen, want dat waren de kerels... die wisten hoe je boeven moest vangen omdat ze het zelf waren. Nou, dat zie je nog altijd in dat... elk politieapparaat heeft deze anarchistische trekken. Dat wist ik ook niet van tevoren, maar dat merkte ik toen ik daar... Ik was werkeloos, dus ik moest steeds... Ik had een uitkering, dus ik moest steeds solliciteren. En ze namen me nooit ergens, maar bij de politie namen ze me dus ik. Terwijl het sollicitatiegesprek was niet echt heel succesvol, want u, u was oh. vrij dwars geloof ik meteen. Ja, ja, ja, ja. nou, ik, het zou een kwartiertje worden en ik heb er vijf kwartier zitten praten zonder dat zij er een woord tussen konden krijgen. En waar heeft u het nou over gehad? Dat weet ik niet. Net zoals nu, gewoon. <lacht> Wat er in me opkwam. <lacht> ja. Ik wil nog even, want we zijn bijna aan het einde nog even over de manier waarop u die zitcafés, hoe u ze schrijft, hoe, hoe gedisciplineerd bent u? Voor uzelf? Nee, ik ben volstrekt ongedisciplineerd. In de zin dat ik niet uh, smorgens op een bepaalde tijd dat doe... Alleen als het me invalt. Ja, want ik heb dus, niet, ik heb dus twee uh, stromingen, die uh, dingetjes gewoon. Maar ook schrijf ik voor een krant en uh, Tubantia schrijf ik. En ik schrijf voor de VPRO-gids een dingetje waar televisie in voorkomt. En ik doe nog een paar dingen die echt van tevoren geschreven moeten worden. Maar die grote stroom van ZKV's... Die, uh, uh, Alleen maar als, het, eh, als er me iets invalt. Mm -hmm. ja, ja. Dus, en wanneer, dat kan eh, overdag zijn en ook s'nachts als ik op ben. Nee, daar zit geen enkele lijn in. En, en noteert u dan uw invallen? Of, of wat nee, u dan? nee ik, als ik voor de computer ga zitten, dan schrijf ik ze op. En ik eh, heb de neiging om er niks aan te veranderen. Want ik kan namelijk helemaal. Ik tik al heel lang, maar ik kan het net zo snel als iemand die voor het eerst mee begint. En dat is heel goed. Dan kan ik niet uh, zo snel gaan dat ik allerlei dingen opschrijf, die uh, mijn hersens niet bij kunnen houden. Dus, het is ook, dus het is, er wordt niet meer aan fijn geslepen. In feite is wat u schrijft, dan ja. is het ook klaar. Ja, de D's en de T's en zo. En dat en wat verander ik nog wel. Echte dingen, grammaticale en speldingen. Maar niet de, de, de lijn. Nee, nee, nee. Omdat ik namelijk vind, wat ik al zei... dat uh, wat ik verwerp zou iemand anders wel aardig kunnen vinden. Ja, maar goed, u bent de auteur. Ja, maar dat ben ik ook niet zo. Ik ben bijvoorbeeld voorstander dat copyright wordt afgeschaft. Dat iedereen, alles van iedereen, anoniem gebruiken kan. Dus ik kan zeggen dat ik ze geschreven ja. heb. Ja, Precies, dat, ja. dat dat officieel zou moeten. Heb je niet? Ik in mijn eentje, het, iedereen alles jat van mij, maar ik moet dan ook van jou kunnen jatten en van Joost Zwagerman en van Arnold Gunberg. Heb je ja, is mooi omdat mooi. ik me vaststel uh, uh, uh, voorstel dat het in de middeleeuwen zo was. Ja, daar stond een woord uit. nee, precies. Ja ja. ja, ja, dan kon je het. Uh, na, na schrijven, ja. ja. Goed, uh, uh, De Incunabel was uh, een, een wat langer werk. Uh, ja. Ziet u zich ooit een, een, echt een roman schrijven? Nee, een roman niet. Dat ligt echt bu buiten mijn macht. Maar nu ik weer zo met die incunabel geconfronteerd ben... moet ik je eerlijk zeggen dat ik uh, is denk, ik ga het nog eens een keer proberen. En waar gaat het over? Ja, nee, dat, heb ik, dat, ja, dat, dat, dat is juist het punt. Dat moet ik nog eventjes... Misschien over een, uh, een man die uit Amsterdam is gegaan wonen in het Gooi... en uh, gewacht heeft tot zijn kinderen uit huis gingen... en toen aan de kust ging wonen. Dat zou Zoiets... zo maar over mij kunnen gaan. Ja, of het gaat over een man die naar het oosten van het land vertrekt... en op een boerderij gaat wonen. Ja, maar dat ligt zo voor de handen. Dan weet iedereen dat ik het ben. Als ik u schets, dan uh, is dat toch <tie> een beetje verder van me af. Hè? Ja, goed. Fijn dat u er was. Hartelijk dank. Ja, ik vond het ook leuk. Nou, mooi. Dat is fijn. Maar ik denk trouwens dat ja. ik... Eh, eh, over die eh, novelle gesproken... dat ik het liefst zal blijven schrijven of ga schrijven... Wat ik in het oor van een dronkaard of een stervende kan fluisteren. Dank u wel. <laughs> A.L. Snijders was dat. De Incunabel, uitgegeven bij, de, bij uitgeverij Thomas Rapp. En de, de andere gebundelde ZKV's, die zijn uitgegeven door uh, AFDH. Zo heet die uitgeverij. Dit was Opium voor deze zaterdag, 13 augustus. Volgende week dan is Jan Mom op mijn plek en die presenteert dan dit programma.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 Vanuit het zuidwesten trekt er een actief neerslaggebied over ons land. De eerste buien zijn inmiddels al gevallen... en vanavond en vannacht neemt de intensiteit nog wat toe. Lokaal kan er in korte tijd veel regen vallen... en in het zuidoosten is ook kans op onweer. Het is wel vrij zacht vannacht, zo'n 16 graden. Morgen trekt de regen in de ochtend naar het oosten weg... en vanuit het westen volgen er dan opklaringen. Het wordt zo'n 20 graden bij een matige westenwind. En de dagen erna wordt het langzaam droger... en is er ook veel meer ruimte voor de zon. ABB Verkeersinformatie, alleen twee korte files bij Rotterdam. Op de A13 vanuit Den Haag, tussen de afrit Berkel en Rode Reis in en het Kleinpolderplein, 2 kilometer. Dat heeft te maken met de afgesloten A20 vanwege werkzaamheden. Op de A16, Breda-Rotterdam, ligt wat olie op de weg bij het plein. Er zaten 2 kilometer file en de linkerrijstrook is dicht. NOS, NOS, NOS Radio Langs de lijn, met Henry Schut. Goedemiddag, Samuel Eto'o die 15 tot 20 miljoen euro per jaar kan gaan verdienen. Een zevenjarige uh, jongen uit Argentinië die een contract krijgt bij Real Madrid... En een Nederlandse tennister die op de tribune bij een wedstrijd... in elkaar wordt geslagen door de vader van een speelster. Het zijn zomaar drie zaken waar we het over gaan hebben... in de komende anderhalf uur in het sportforum. Met Theo van Duivenbode, oud-voetballer van Ajax en Feyenoord. Met Koen Greven, journalist bij het NSC. En met onze vaste gast Tom Boot. U kunt met ons meediscussiëren als u dat wilt... op sportforumapenstaartnos.nl. En u kunt ons ook zien. Maar ook dat moet u willen, zeg ik er vast bij, op nos.nl. Er is ook aandacht voor de Eneco Tour, de voorlaatste etappe. En er is straks aandacht voor atletiek, want Daphne Schippers, eigenlijk meerkamster, liep zojuist op de 100 meter, de WK-limiet, in de derde tijd ooit voor de Nederlandse. En we spreken haar straks over dat toch wel bijzondere succes. We beginnen met het fietsen, de vijfde en de voorlaatste etappe van de Eneco Tour door Nederland en België Je is zojuist afgerond. 185 kilometer was hij van Genk naar Genk, met de finish op. Dat was wel interessant om te zien op de site. Ter hoogte van de bushalte Café Volle Oude Pint. Joris van den Berg, dan is het al lullig voor jou dat je nu hier bent. Want een pint meteen. Ja, dat, is, dat had die etappe dan nog wel leuk gemaakt. Want ja. voor de rest was er eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, niet zo heel veel aan. Terwijl dat eigenlijk wel de verwachting was. Al ja, sprak jou een uur geleden. Het is het slotweekend. Ja. Uh, het is, om dat woord maar weer eens te gebruiken, een secondenspel. Het is een, uh, vandaag, maar met name morgen nog een uh, aansprekend parcours... met aardig wat leuke heuveltjes erin. Het gaat tussen Gilbert en Hagen en Miller, grote jongens... Ja, in deze etappe hebben ze eigenlijk met z'n allen een beetje weggegeven. Ja, want ik sprak jou een uurtje geleden even uh, over jouw verwachtingen... voor wat we nog zouden gaan zien. Toen zei je: nou, let op, Philippe Schoberg gaat zo met een aanvallen. Die verloor gisteren zijn leiderstruik Al 12 seconden goed te maken op de van Hagen. Dat gebeurde dus helemaal niet. Nee, het regende, er reden drie man voorop. Ik ga namen noemen. Nou, daar heb jij nog nooit van gehoord. Ovechkin, Renev en Bono. En dat is niet ja, de zanger klopt. van YouTube. Ja. Maar die reden met z'n drieën voorop. Daarachter is dat peloton met die Lotto mannen. Vooral de lotto-mannen van Gilbert in het commando toch. En zich begonnen dat gat een beetje te dichten. En toen kwam de Hallenbaai inderdaad aan. En de enige die daar zich liet zien was gek genoeg Lars Boom. Gilbert hield het kruid droog. En ik denk dat dat te maken heeft met de capaciteiten van de mannen voor hem in het klassement. Hagen, die is nou eenmaal... Zeker op wat kleinere sprintjes en helletjes, Wat sneller dan Gilbert. En die is op dit parcours, denk ik, door Gilbert niet meer te verslaan. Zeker gezien die twaalf seconden die hij nog moet goedmaken op de Noord. Misschien ook nog met het oog op morgen... dat hij gewoon eigenlijk zich heeft overgegeven voor de eindzegen? Dat idee kreeg ik ook. Ik denk dat ze, toen ze zagen dat het gat naar die drie... toch nog wel aardig groot was en dat dat veel energie zou gaan kosten. Met z'n allen gezegd hebben, diverse ploegen. Ah, weet je wat, deze daar uh, bekijk het. Maar in de slotfase heeft Skill nog even op kop gereden trouwens. Maar dat mocht ook niet baten. Uiteindelijk ging de zegen naar... Bono, dat was zijn derde in zijn carrière. Die jongen, 27, die heeft had sinds 2007 niks meer gewonnen. Hij rijdt voor Lamperen. En inderdaad, met het oog op morgen, als het een soort kleine Amstel Gold Race is met de, de Gulperberger in en, en de, de Kouwberg een paar keer... ja, dan, dan moet het misschien nog gaan gebeuren. Maar ja, dat is je, je verwachting. Ik denk het niet. Ik denk dat het toch allemaal bij elkaar blijft. Want de finish is morgen ook niet zo zwaar. En daar gaat het tegenwoordig in wielrennen toch wel om. Een vroege aanval, zeker op dit parcours. Ja, dat rij je dan vervolgens naar de finish wel weer dicht. Ja, we hebben het straks nog uitgebreid over de Eneco Tour en over andere wielerzaken. Joris, dank je wel voor nu. Dan schuif jij opnieuw aan. Dat is na vijf. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. En dan beginnen wij zoals gebruikelijk met het sportmoment van de week... van alle drie onze gasten. Theo van Duivenboden, Goedemiddag. Goedemiddag. Ik zei al, oud-voetballer van Ajax en Feyenoord... ook voormalig lid van de ledenraad van Ajax. Wat was uw sportmoment van deze week? Ik heb er twee. Dat mag. Eén van deze week, dat was van vanmorgen. Ik zou iedereen aanraden om de AD, daar staat een foto in... dat de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax... Johan Cruijff in Barcelona een hand geeft nadat ze wekenlang op een andere wijze contact of geen contact met elkaar gaat hebben. Ik zou iedereen adviseren om eens goed naar die foto te kijken. Waarom? Dat laat ik aan de mensen over, want iedereen heeft zijn eigen idee daarbij. Maar ik vond hem heel frapperend. Uh, het tweede sportmoment, dat is een zakelijk sportmoment... dat was toen ik Johnny Hogerland enkele weken geleden... zwaar geblesseerd, heel ernstig, 33 hechtingen... in een heleboel prachtige reps van Came Ready. En dat was toevallig het toestel dat ik ze geleverd had. Dat was voor mij <laughs> natuurlijk een fantastisch zakelijk moment. Ja. Ik blijf toch nog even met die foto in mijn hoofd zitten. Want ik ja. heb hem niet gezien. Uh, een van de andere heren heb hem gezien, Koen nee, er nee, maar Je kan wel raden wat hij bedoelt. Dat het een hand was, maar er was niks, niks vriendschappelijks aan natuurlijk. Ik heb hem gezien. Hij is gemaakt door een journalist. Door Edwin Winkels. Dat is normaal geen fotograaf. Want heeft het dus goed gedaan. En wat is jouw interpretatie bij die foto dan, Koen? Ja... Je ziet uh, wel aan die foto dat ja, de verstandhouding tussen Kruijven en uh, Ten haven ja, niet, uh, niet bijzonder goed is. Maar. Nee, en dat was jou, ook jouw conclusie, Tom? Nee, ik heb die foto niet gezien, maar Theo kennende, ja, dan kan je het bijna invullen natuurlijk. Klopt het? Prachtige foto. <laughs> we gaan hem even opzoeken en u kunt dat thuis natuurlijk ook doen. Terwijl we luisteren naar wat het sportmoment was van Koen Gref, journalist van NRC. Um, wat was voor jou het moment van deze week? Ik heb er eigenlijk ook twee, maar uh, ik zou met het uh, Nederlands elftal naar Engeland gaan deze week. En uh, Oranje ging niet, maar ik ben zelf wel gegaan. Oh. Uh, ja, Uiteindelijk besloot ik daar ook gewoon twee dagen te blijven. En ik ben naar die wijk Tottenham geweest. Het is toch wel heel bijzonder wat je dan ziet. Ik ben naar White Hart Lane gegaan, naar de voetbalclub. En ja, daaromheen, uh, sporen van vernielingen, bushokjes in elkaar uh, getrimd. Ja, echt bizar. En je, ga je daar dan nog naartoe als sportjournalist, want daar heb je qua sport dan op dat moment niet zoveel mee te zoeken denk ik. Of omdat Ja, ik denk al... ja, Nee, nou, juist wel. Want sportjournalistiek bestaat uit meer dan alleen maar voetbalwedstrijden kijken. Ik heb een ja. verhaal gemaakt over drie Engelse uh, volksclubs die vandaag zouden spelen over Fulham. Queen's Park Rangers en Tottenham Hotspur. En dan zie je uh, ja, hoe verschillend Londen dan is. In en de ene wijk is alles kort en geslagen. En bij Fulham uh, ja, is daar niks gebeurd. En Queen's Park Rangers kijkt uit na 15 jaar terug te keren op het hoogste niveau. En dan zie je, ja, een verhaal dus gemaakt. Hoe divers Londen is en hoe verschillend alles is. En maar dat elke wijk wel zijn eigen club heeft en zijn eigen, eigen volk. Ja, we komen daar zo meteen ook nog over te spreken. Want het gaat natuurlijk ook over die afgelasting en alles wat daar omheen speelde. Ton, jouw spotmoment van ja, deze week. Het tweede moment, dat niet. Uh... Eigenlijk ook oh, dat, nou ja. dat Nederland op de eerste Allemaal plaats twee momenten van de fietsaardbeving is wel bijzonder. En, en het bijzonderste is eigenlijk is dat de KNVB het zelf nog niet uh, wil toegeven, want ze wachten eigenlijk op de. Ter, op de Lijst die 24 augustus uitkomt. Het is zo ingewikkeld dat niemand het na kan rekenen. Denk ik. Maar is het ook zo ingewikkeld dat niemand het echt zeker weet? Want je merkt het overal, ja, wat is het nou? Ja, wel, met... het, is wel eens, het is zeker. Uh, een site op uh, internet heeft dat nagerekend. Het is zo ingewikkeld, maar goed, het moet te doen zijn, want anders kun je geen ranglijst maken natuurlijk. Nee, maar... ja. En dan is de volgende vraag natuurlijk, hoe belangrijk is dat dan? Want we kijken er eigenlijk nooit naar. En nu vinden we het ineens leuk als Nederland de eerste staat. Nou ja, het is wel een bijzonder moment. Het is het zevende land wat er op de eerste plaats staat. Die andere zes zijn allemaal een keer wereldkampioen geweest. Het zegt toch dat je over de laatste vier jaar... het meest constant hebt gepresteerd van alle landen ter wereld. Ja. Het meest op... constant, dat is dan jouw beschrijving ja, ja. erbij. Want ik zag jezelf op Twitter ook deze week posten. Het voelt een beetje hetzelfde als een tennisser... die nummer één op de wereldranglijst staat... maar nog nooit een Grand Slam toernooi heeft gewonnen. Ja, Caroline Wozniak, jij ja, Denemarken is voorbeeld. nummer één... Ja. Ja, een beetje pijnlijk is dat wel. Maar goed, ze is toch de beste uh, uh, van de wereld. En dus, zo is dat in dus, Nederland ook. Spanje is natuurlijk wereldkampioen. En dus ne terecht? Nederland terecht op eerste plaats? Ja, ja, uit, ja die ranking ligt niet. Maar ik wil niet zeggen <laughs> dat je dan het beste land... Ja, Spanje heeft die wereldtitel. Van Marwijk zou ik gisteren zeggen... maar ik heb liever die uh, wereldtitel dan die eerste plek. En om de betrekkelijkheid ervan te zien... ik geloof dat als Spanje binnenkort wint van Liechtenstein... dat het dan sowieso weer omgekeerd is. Hè? Wat Nederland dan ook doet. Ja, dat zien we dan wel weer. Ja. Tom, uh, wil jij ook twee momenten. Inderdaad, vreemd wat je zegt. Ja. Hè? Dus als Nederland die twee wedstrijden zou winnen voor de kwalificatie, zijn ze toch hun eerste plaats kwijt. Als Spanje, een vrij lastige wedstrijd tegen Liechtenstein, ja. maar oké, okay, misschien winnen ze dat. Als ja. ze dat winnen natuurlijk. Ik heb maar één moment. Uh, Jong Oranje heeft tegen Zweden gespeeld. In Zweden. Ja. En met 3-0 klop gaat. Afgedoogd, kan je wel zeggen. En de trainer corpot, had, had er geen goed woord voor over en sprak over hooghartig en nonchalant. En, en arrogant bene, zelfs ook nog? Wat? Arrogant zelfs arrogant, ook nog. Dat ja. viel ook nog. Ja. En uh, dan denk ik, dat zijn yogis van 20 jaar die nog nooit wat gepresteerd hebben, eigenlijk. En die al zo zijn, die komen er niet. En dan, we staan met het. Groot Oranje op de eerste plaats. Nou, dat is dan vlug weg, hoor. Als die jongens weer uh, in het grote Oranje komen. Duidelijk. We gaan ik, het mag hebben. Mag ik daar toch iets over ja, zeggen? Mag. Want ik lees dat vaak van coaches... na afloop van een wedstrijd. Dat hun team verschrikkelijk slecht gepresteerd heeft. En dat er geen inzet was. En dat bij de aanvang het waardeloos was. Maar ik denk dat een coach... Daar een hele belangrijke rol in heeft, hoe die spelers op een gegeven moment vanaf het begin aan het veld instuurt. En hij is onderdeel van het totale team. Dus als het team slecht gepresteerd heeft, heeft de coach, wie het ook is, ook slecht gepresteerd. En is dit dan de juiste manier van reageren vervolgens dat je dit in de media roept? Persoonlijk vind ik van niet. En als Want... je dat eerst tegen je jongens zelf doet en daarna in de media, kan het dan wel? Uh, ik vind als je van mening bent dat je team niet gestart is zoals jij het voor oog haalt, dan kijk je eerst naar jezelf... en dan bespreek je dat met je team voordat je naar de pers gaat. Ja, dat okay. is wel leuk, want ik ben, nu ga ik er even op jou in. Alles wat je dwars zit, het moet wel waar zijn en je moet het wel geloven... mag je aan de pers zeggen en dan hoef je niet voor eerst te bespreken met je spelers, denk ik. Behalve als het heel intieme de zaken zijn natuurlijk. He, en dan zie je de invalshoek van Theo en van mij dat die zo verschrikkelijk verschillend is. Maar dat mag geen sport. Ja, maar de coach is inderdaad ook verantwoordelijk... voor dat die spelers wel op scherp staan. Hè? Ja, Want... daar is hij voor verantwoordelijk. Hij heeft ze zelfs gekozen. Ja, het is ook niet de ja, eerste keer dat hij te... dat zegt. Ja. Als je het twee of drie keer gaat zeggen, dan wordt het... Ja, waarom is hij zelf ook verantwoordelijk? Nou ja, goed. Maar ik had het over de spelers... die hooghartig en nonchalant waren. Niet over de coach. Dat is in een andere chapite. En ik denk, en ik zie dat heel vaak... Kijk naar Nederland onder de 17 die Europees kampioen waren... en eigenlijk afgedroogd zijn om het WK in Mexico. En toen heb ik ze zelfs zien spelen, Theo. Dat was arrogant, men had er geen zin in. Men dacht dat het al gewonnen had. Ik had er geen goed woord voor. Olympische Spelen, hetzelfde. In Peking toen. Maar, misschien, maar misschien komt dat ook wel door de pers. Als een, een speler van 16, 17, 18 twee knappe wedstrijden speelt... Dan, dan is het al een godje. Terwijl hij moet nog beginnen. Kortom, het kan ook de wispelturigheid zijn van jonge voetballers Ja, maar goed, hij kan de pers Uiteindelijk ben je altijd verantwoordelijk voor jezelf. He, en dan gaan we helemaal terug, dan moeten we naar de opvoeding toe gaan. Want als een speler zo snel vatbaar is voor dingen in de pers... Ja. dan is er iets misgegaan in de opvoeding, naar mijn idee. De pers moet je nooit te snel de schuld geven. <laughs> Zei de journalist van het NSC. Uh, we gaan het hebben over Johan Cruijff en over Ajax. Uh, Ton, jij was degene die de foto nog niet had gezien, hè? Want we hebben hem hier. Dus ik hoor graag live jouw reactie. Vertel wat je ziet. Gisteren nou, in Barcelona. Nou, nou, precies wat Koen zegt. En ik weet niet of, uh, of uh, Theo dat bedoelt. Het is een plichtmatig handje. Gezicht van Kruif die helemaal niet uh, op lachen staat. Uh, Ten haven probeert nog een glimlach te maken. Het is niet hartelijk. Bedoelde het, je dat, Theo? Het heeft iets waarvan ik zeg, jongens, het zijn twee commissarissen... Die moeten met elkaar zo meteen die club gaan leiden. Ja. En het lijkt of het heel afstandelijk is. Dan kan het ja. ook zo zijn dat, dus ook ze, een momentje, dat ze vertraging he? hebben ja. gehad. Ja. Ze kwamen anderhalf uur later aan. Ja. Maar zo kijk ik naar zo'n foto. Die mensen moeten het samen gaan doen. Johan Cruijff heeft gisteren een grote delegatie van Ajax over de vloer gekregen. Zij kwamen met z'n allen dus naar Johan Cruijff toe. In Spanje bespraken ze hoe het nu verder moet en gaat met Ajax en met de raad van commissarissen. Ja, het eerste wat mij dan te binnen schiet, en ik denk dat ik niet de enige Nederlander ben, waarom met z'n allen naar Cruijff. En waarom komt Cruijff niet gewoon eens een keer naar Nederland? Meneer Van Duivenboden. Uh, hij geeft in dit artikel aan dat de maand augustus voor hem een vakantiemaand is. Dan zit hij in de bergen. En daar zat hij nu dus schijnbaar ook. Hij is dus naar Barcelona gekomen. Je kan je alleen de vraag stellen... Uh, negen mensen moeten hun agenda veranderen. En... Ja, als het zo, zo verschrikkelijk belangrijk is, kan één man ook de agenda voor veranderen. Dan is het maar één keer uh, los hebben van de kosten. Want dat vind ik allemaal flauwekul. Ja. Maar ik vind het wat als negen mensen uh, naar Barcelona gaan en dan vijf uur met elkaar praten. En hopelijk zijn ze er dan na vijf uur goed uitgekomen. Ja, het is redelijk bizar, vind ik wel. Meneer Ten Haven heeft ook volgens mij twee, drie keer zijn vakantie onderbroken om benoemd te worden als voorzitter van de Raadscommissaris. Om, om een vergadering te leiden. Om, ja, half Nederland is toch op vakantie in augustus? Ja, negen ja, mensen En ja. zou het niet ook een keer een signaal moeten zijn? Want... Uh, het is niet de eerste keer dat, dat mensen uh, verwachten dat Kruijf naar Nederland komt. En het gebeurt maar steeds, nou, steeds. Maar hij toch niet. Maar oh hij heeft toch niet steeds naar de verwachtingen van anderen te leven. Nee. Zeker als je zo'n topvoetballer geweest bent. Dan had je geen leven gehad. En hij heeft waarschijnlijk op één moment in zijn leeftijd gezegd... augustus is mijn vakantiemaand, daar komt niemand tussen. Ik neem geen telefoon mee, niks. En zo moet je het eigenlijk zien. Maar los van dat augustus is er nu niet iets veranderd... nu die in de raad van commissaris zit. Nou, dan moet je toch af en toe nou, komen. Wat ik denk, als zij met z'n negenen daar naartoe gaan... dat zij het belangrijker vinden... dan Kruif het uh, dus het belang uh, daarvan uh, van ziet. Want anders had Cruijffert het gewoon veel later gedaan. Ja. Maar ik vind het überhaupt... Uh, als ik zie dat er negen mensen heen gaan... Kijk, als je dan toch met elkaar wilt vergaderen. En Johan heeft het principe wat Pont zegt ingenomen van de maand augustus is voor mijn gezin. Dan ga je gewoon met de Raad en Commissarissen. met In dit geval drie. En niet dan, nog dan dan ga je er En dan ga je met z'n vieren. vieren gewoon de poot op tafel zitten en zeggen zo hoe gaan we er nu weer met z'n vieren uitkomen. Ja, nou, maar dat is een goede. Dat is een goede wat je nu zegt. Want de insteek leek eigenlijk dat ja, kruif. Kruis, slecht en dergelijke. En nu zeg je het op een andere manier. De fout ligt bij degene die met negen man daar naartoe zijn gegaan. Terwijl je het met drie man, misschien zelfs met één man had kunnen oplossen. Als je er psychologisch naar kijkt en je, en je kijkt naar het omveld. En dat ze zijn alle sporters die, die vinden dit denk ik een beetje belachelijk. Maar gaan die drie commissarissen er alleen heen... dan gaan ze met z'n vieren praten, jongens. Oké, okay, de afgelopen tijd zijn er wat uh, minder positieve berichten in de kranten gekomen. En we gaan nu van eens en voor altijd, gaan we het uitpraten. Ja. En uh, als er een perscommuniqué uitgegeven moet worden, dan doen we dat. Maar dat is het. We gaan nu kijken of we er in één keer uitkomen. Want wat zal nou eigenlijk de insteek geweest zijn van dit gesprek? Allereerst, volgens mij, uh, er zal... Dus Twee vergaderingen gemist. Hm. En wel zich uitgelaten in zijn columns in de Telegraaf. Wat eigenlijk niet de afspraak was volgens mij. En ja, gaat zeggen ik ga mijn eigen regels bepalen. Stemmen in de raad van commissarissen vond hij een beetje vreemd. Ja, moet, Ajax is wel gewoon een beursgenoteerd bedrijf die zich aan de regels moet houden. En als, zij, als vier mensen een commissaris of uh, Ling niet zien zitten... Ja, dan stemmen ze die weg. Dan kan Kruijf niet in zijn eentje de boel overroelen. Zo werkt dat gewoon niet. Nee, maar en dus, ik stel de vraag nog een keer, maar dan aan jou, Tom. Wat was dan de insteek van, van deze bijeenkomst? Gaan dan acht mensen proberen Kruijf van bepaalde dingen te overtuigen? Of komen ze juist luisteren naar Kruijf, wat hij nou precies wil? Ja, of misschien willen ze hem wel kwijt. He, het is zo lastig te beoordelen. Ik kan drie of vier scenario's vertellen. Nou, we weten weinig. We zien over een maand of twee maanden wat er gebeurd is. En dan pas kan je er iets over zeggen. Want wat, als men hem kwijt zou willen, zou ik maar zeggen... dan brengt men dat niet naar buiten. He, en dat doet men op een heel sympathieke wijze. En op een gegeven moment is men uh, uh, er klaar mee. He, en als Koens zegt, er was een afspraak gemaakt in die Raad van Commissarissen... er is geen afspraak gemaakt... He, want alles, ja elke zoek, raad van commissaris Wacht even. staat gewoon in de regels ja. dus bij elk bedrijf dat je je niet nou, e individueel op basis van dat is iets anders dan dan afspraak, al om te beginnen dat zijn geldende regels He? voor beursgenoteerde bedrijven beurs, beursgenoteerde onderneming dat ik, ja maar daar moet ik om lachen bij Ajax. Ja, de aandeelhouders niet He? denk ik hoor Wat? de aandeelhouders zullen daar niet om lachen ook je moet er gewoon aantal... aan de regels te houden heb... nou dan moeten ze nou nu begrijp ik waarom ze met negen man daar naartoe zijn gegaan ja Kruif moet zich ook aan de regels houden zo simpel is dat ik zie meneer Van Duivenboden, ja, hoe ik het ja, zeg, ah, glimlachen, er, wat vindt u? A, weet ik niet of er een afspraak gemaakt is tussen de raad van commissarissen en Kruijf. Het, het begint natuurlijk, we moeten gewoon terug aan waar het begint. Uh, uh, op een bepaalde woensdag, begin juni, uh, zullen de raad van commissarissen bij elkaar komen... om voor de eerst kennis te maken. En op, ik dacht op 31 mei, op dinsdag... Staat er een artikel in de Telegraaf dat waarschijnlijk de nieuwe algemeen directeur van Ajax er al is? En dan moet je je afvragen, daar kan ik ook geen zinnig antwoord op geven. De commissarissen die nog geen kennis gemaakt hebben, die lezen dat artikel ook. Terwijl ze nog geen kennis gemaakt hebben en ze weten al dat er zo'n beetje een nieuwe algemeen directeur is. Het had ook andersom gekund, dat je eerst kennis maakt. En dan zeg je, jongens, misschien heb ik een goede algemeen directeur. Gaan jullie eens met hem praten? Dus toen is het eigenlijk, als je het gewoon teruganalyseert... en je pakt alle kranten erbij, toen is het eigenlijk al begonnen. En uiteindelijk zijn ze dus met Tjeul Ling gaan praten. En de andere commissarissen hebben om hun moverende of niet moverende redenen gemeend... om niet met hem verder te gaan. Maar daar is in wezen, gewoon als je terugredeneert, de discussie begonnen. Ja. ja, maar goed, Tjöveling was al, al een tijd, een maand daarvoor al... en twee maanden daarvoor ter sprake in de columns van uh, Johan Kruijf. Natuurlijk. Niet. Absoluut niet. Volgens mij is dat niet op, die, op dat moment uh, nou, gebeurd. Maar, maar dat is het leuke. Uh, statistisch kan je al die dingen gewoon terugkijken. Uh, maar blijkt hier niet gewoon bij het eerste de beste voorbeeld eigenlijk al... dat het heel moeilijk vergaderen, onderhandelen en besluiten nemen is... met Johan Kruijf, die eigenlijk... Het liefst wil dat iedereen naar hem luistert. En misschien is daar wat voor te zeggen. Daar zeg ik dan nu even helemaal niks over. Daar geef ik geen waardeoordeel over. Maar Ton, is dat niet eigenlijk uiteindelijk gewoon waar het op uitdraait? Ja, maar goed, wat Kruijf zegt, ik, ik moet je doen. Nee, ik denk niet dat het zo is. Maar in heel essentiële zaken... en die zaken die voor hem belangrijk zijn... moet het gebeuren. Dat had ik als coach ook. Maar hij stikt ja, toch alleen en, maar zaken aan die hij belangrijk nee, vindt. Nee, dat is niet zo. Ja, en, maar als je... En Theo analyseerde het. Als je zo ziet wat er gebeurd is... dan hoeven we maar over één ding te praten. Er is een gebrek aan vertrouwen. En dat is de vraag. Of dat Tussen dat ooit... en de rest? En de rest, ja. Maar de rest heeft dus met z'n vieren... ook Edgar Davids, die toch ook een voetbalverleden heeft... heeft ook uh, tegen Link gestemd, volgens ja. mij. Ja. Dus maar... ja, die kan toch niet in je eentje ja, vier maar, man overroeren? Oh, maar wacht even, als het juist is... als de kranten juist citeren... dan heeft uh, Davids geen contact gehad. Uh, uh, de heer Reumer later pas contact gehad. Uh, dus oké, okay, er is een stemming schijnbaar geweest. Het is 4 tegen 1 geweest. Punt uit. Ik lees vandaag in het AD: het gaat nu over een nieuwe algemeen directeur. Daar wordt de heer Been naar voren gedragen. Ja. En Kruis zegt gewoon heel simpel. Ja, ze weten hoe ik erover denk. Het moet een voetbalman zijn op die plek. Dus ik wacht wel met welke namen ze dus we komen. Dan krijg je straks twee algemene directeuren... en een voor voetbal en één uh, voor algemene zaken. Nou, ja. het, ik citeer wat in ja. het uh, AD staat. Ik weet niet of dat ook juist is. Nee, maar, dat weet ik ook niet. Maar wat jij zegt, het vier tegen één, kan ook. En het, misschien voelt Kuif dat zo. Je ziet dat ik een Kuif aanhanger ben. Nee, hm. uh, is er niks mis. Mee. <laughs> nee, hm. nee, maar het is, het is gewoon zwart-wit altijd. He, maar uh, dat die vier bijvoorbeeld Davids, ingepakt is door de rest. Zo zou het ook kunnen zijn. Nee, misschien hebben ze een link, goed tegen het licht verhouden... Ja, nee. en is deze man wel nou, geschikt uh, om onze club te leiden. En dat is het probleem. Ik heb dus wel interviews van Ten Haven gelezen... en die had vier criteria. Kennis, ervaring, uitstraling en stijl. En ze hebben Tjöel afgewezen op uitstraling en stijl. Dat zou bij mij het laatste zijn. Kennis en ervaring zou in ieder geval goed moeten zijn. En die vonden ze goed. En uitstraling en stijl, zijn voor mij hele subjectieve begrippen, hoor. Ja, dat wordt steeds belangrijker bij een voetbalclub, denk ik. Ja, maar Omveel, het is zo subjectief. Ja, maar voorzitters zijn er niet gesneuveld de afgelopen jaren? Ja. Je hebt gewoon nou, te maken met... Dat moet je eens door, door, door, onveld, ...met veel media, met, Het is niet zo heel eenvoudig om een voetbalclub te leiden. PSV hebben we het ook gezien, Jan Reker bijvoorbeeld. Bedoel, uh, PSV heeft jarenlang topmensen uit het bedrijfsleven gehad... van Philips, die de club leiden. Dat waren ook geen oud-voetballers. Nee, maar gaat het zo goed dan met zijn? En hebben ze het zo goed gedaan? In het verleden wel. Ik bedoel. En waarom is dan die grote sanering uh, bij PSV geweest? Nou, misschien wel omdat Jan Reker inderdaad niet zoveel ervaring had... en, uh, en de boel een beetje nee, aan zijn daarvoor, handen had. Nee, was vallen. nog eens door Timmer een sanering geweest. Hè? En daarvoor waren ook allemaal, laten we zeggen, Philips mensen. Ik wil nog even terug naar hoe dat dan zit met Kruijf... en de rest van zo'n raad van commissaris. Je bent dan met z'n vijven. Johan Kruijf is daarin... Eén van de vijf ton. En dan vraag ik jou dat maar eventjes, misschien een beetje gemeen als aanhanger. als je nou iets in stemming gaat brengen. Hm. Heeft iedereen dan gewoon één stem? Of moet je soms zeggen, nou, Johan Kruif is misschien wel de belangrijkste van nou ja, deze vijf? Goed, dat is weer een kwestie van afspraak. He, hoe je dat ja, regelt. Goed, geef eens antwoord. He, ik, zou, nee, ik, zou ge ik zou bijvoorbeeld dit soort zaken, algemeen directeur... niet meerderheidbeslissing, maar een unanieme beslissing... Beslissing. Dat lijkt me veel beter. Dat moet altijd unaniem, hè? Wat? Raadscommissaris moet altijd met één man nou ja, spreken. Dit was 4 tegen één, dus. Ja, en dat is al niet goed dat het op straat ligt. Ja. Het mag nooit... Ja, maar het daar moet kan Natuurlijk wel, want hij is de enige die, die dat in een column in een krant schrijft. Ja, hoor. wacht even. Ik heb nu net een column van... Nou, het wordt wel een leuke discussie, <laughs> ja. van, van Kieft vandaag gelezen. He, en die zegt... Uh, dat is natuurlijk op zich vreemd. Dat zag ik gisteren in Football International. Dat Jonk en... Uh, Bergkamp, Bergkamp 500.000 euro wilde verdienen. Dat is te gek voor woorden. Dat maar ook informatie die zomaar op ja. straat ligt. Ja, ja maar Kieft zit niet in een raad, raad van commissarissen. Commissaris, wat? Kieft zit niet in een raad van commissarissen. Nee, te maar die ligt, aan die ligt zomaar op straat. He? Ja. Ja. En dat heeft Kruis niet gedaan. Hoor. Die, die schrijft in een column in een telegraaf. Dus ja, daar ja. houdt toch alles op. Meneer Van Drijvenbode, ik wil u het laatste woord geven over, uh, over dit onderwerp. En dan hebben we het er in de toekomst vast nog wel een aantal keren over. Gok ik zo. Ziet u dit nou nog tot een oplossing komen? We komen er in dit forum heel vaak al niet uit. Um, Ajax komt nu ook weer met een persbericht na zo'n bijeenkomst... waar zoveel vragen nog aan vastzitten. Er wordt eigenlijk niks gezegd, behalve dat het een goed gesprek uh, was. Maar ja, wij willen weten wat. Komt dit goed? Dus kan je hier een oplossing bij bedenken? Er zijn maar twee mogelijkheden. Of deze raad van commissarissen zegt tegen krijgt: oké, okay, het hele technische gedeelte is voor jou. Wij ondersteunen dat. En als het niet goed gaat, omdat het technisch allemaal fout gaat... dan is het voor een groot gedeelte jouw verantwoordelijkheid. Maar we gaan er volledig achter staan. Maar we brengen het helemaal niet naar buiten. Of we komen er niet uit... En dan heb je kans, dan kom je de voetbaltechnisch uit. En dan heb je kans dat uh, Johan uh, zegt, nou oké, okay, daar niet jongens, maar dan ben ik niet beschikbaar. Ja. Kortom, dat zijn de enige twee mogelijkheden die ik zie. Ja. Ja. Nou kortom, dus Kruis maakt het seizoen niet af. Dat weet, niet. De... dat weet ik niet, dat weet ik niet. Als kijk, ik het nu interpreteer je, het gaan, ja. wel. Nee, of ze sluiten zich technisch, zeggen ze gewoon, oké, okay, jij bent de man met het voetbalverstand. Technisch volgen bij jou volledig. Ja, maar dat is al tot nog toe niet gebeurd nee, natuurlijk. Nee, maar wij weten niet wat er gisteren besproken is. Ja. Maar eigenlijk hoort de buitenwereld dat ook niet te weten. Nee, Daar ben he? ik helemaal met je eens. Dat, dat is een, een keihard gegeven. Ja. Zo zit een raad van commissaris in Maar dan is het misschien wel slim om in elk geval iets naar buiten te brengen... dat wij denken dat we het weten, toch? Want we willen nee, het zo ja, graag nou weten nou ja, Ik heb het stuk gelezen, maar je kan er niets van maken. Nee. Het is bijna vijf uur. We gaan straks na vijf uh, door met het sportforum. Dan bespreken we al het andere uh, in de sport van de afgelopen week. En dat was me nogal wat. Heel veel transfernieuws bijvoorbeeld. Met uh, wel redelijk wat bizarre transfers en geruchten daar ook bij. Nu eerst even wat sportnieuws van dit moment. De beachvolleyballers Richard Schouw en Rijn de hebben de halve finales bereikt van het Europees Kampioenschap. In Noorwegen wordt dat gehouden, in Christian Sand. De Nederlanders zijn de titelverdedigers. En zij wonnen van de Duitsers David Klemperer en Erik de halve finales gaan ze dus naartoe. En er is ook nog zeilnieuws. Het ging zo goed met de Nederlandse equipe bij de pre-Olympische wedstrijden. En dat uh, ging het ook vandaag weer. Want zeiler-Pieter Jan Postma heeft bij die pre-Olympics... een bronzen medaille veroverd in de fin klasse. Fries beëindigde de afsluitende medal race als achtste. En gaf daarmee het zilver uit handen. Maar het was dus toch nog brons. Het zilver was voor de Fransman Lober En het goud was voor de ongenaakbare Engelsman Ben Ainslie. Nederland daar dus weg met onder andere twee gouden medailles... en vijf medailles in totaal. Het is bijna vijf uur. We gaan straks praten onder andere over het Nederlands elftal. Over die wedstrijd die niet doorging. Over eh, de transfers van Verhoek en de opkomsttransfer van Jasper Sillesen. Gaat hij nou van NEC naar Ajax? Wie weet komen we er straks allemaal wel uit. En ook nog aandacht voor hartstikke mooi atletiek nieuws. Tot zo. Kort op Radio 1, Zometeen om 7 uur de Eredivisie, Twente 6 Er begon op de lat schiet, en er staat Twente met 2-1 voor. Vitesse VVV. Kallidam is, schiet een goal. PSV, RKC. Dus de eerste mogelijkheid, oh, op de paal zit. En Feyenoord, Roda. Vanaf de afstand en de goal. Zo, dat kan lekker gaan. NOS langs de lijn, Zometeen van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.